Ze wil vanavond, als de Kamer over de missie discussieert, duidelijkheid over de precieze duur van de trainingen en over het begin ervan. Vorige week meldde het kabinet aan de Tweede Kamer dat de duur van de training wordt uitgebreid van zes naar acht weken. Een van de wensen van GroenLinks. Italië en Frankrijk willen dat het verdrag van Schengen wordt aangepast. Op grond van dat verdrag kunnen burgers zonder belemmeringen tussen de meeste EU-landen reizen. Het verdrag moet worden aangepast om massale immigratiestromen te kunnen voorkomen. Zo vinden premier Berlusconi en president Sarkozy. De twee hebben elkaar in Rome ontmoet. Frankrijk en Italië lagen recent in de clinch vanwege de Afrikanen... die via het Italiaanse eilandje Lampedusa Europa binnenkwamen. Tot ongenoegen van de Franse regering kregen de vluchtelingen een vergunning... waarmee ze in het hele Schengengebied konden reizen. Frankrijk hield een aantal vluchtelingen aan de grens tegen en stuurde hen terug.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 De rode kaart die PSV-speler Orlando Engelaar zondag kreeg is geseponeerd. Volgens de aanklager van de KNVB was er wel sprake van een overtreding tegen Feyenoord aanvaller Castaños. Maar was die niet zwaar genoeg voor een directe rode kaart. Hector Moreno van AZ kreeg afgelopen zaterdag ook rood. De aanklager heeft hem een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk. TNT Post brengt speciale postzegels uit met geluid erin.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 ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam op de A10 West in de richting van Zaanstad staat drie kilometer file voor de Koentunnel. En ten zuiden van Rotterdam op de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen de Heijnenoordtunnel en Numansdorp ook drie. Er is vertraging op het spoor. Tussen Dordrecht en Lage Zwalen bereiden er geen treinen door een ontspoorde trein. Er rijden wel bussen en de vertraging kan oplopen tot een uur. Dit is Radio 1. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een reportage over het nieuwe paspoort. En we gaan in op de vraag of militairen zomaar mogen staken. Dat straks, maar eerst de reportage komt die er of komt die er niet? Een database waarin de vingerafdrukken worden gestopt... die we moeten afstaan voor ons nieuwe paspoort. Morgen praat de Tweede Kamer erover. En het lijkt erop dat het parlement zich... tegen die omstreden Big Brother-achtige database keert. Heel wat burgers wantrouwen de database... en een enkeling weigert voor een nieuw paspoort... zijn vingerafdrukken af te staan. Dat kan je heel wat narigheid bezorgen... blijkt uit de volgende reportage van Steven Emmens en Keimpen van de Kooi.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 Dan heeft meneer een, een probleem, omdat hij geen geldige identiteit... Uh, maar hoe... hoe het is maart 2011. Ja. Yeah. En Utrechter Paul Kuipers heeft zich even hiervoor... met zijn gitaar op de rug gemeld bij de ambtenaar. Um, ik ga uh, een vergunning aanvragen voor uh, straatmuzikant. Dan heb ik van u uw ID-kaart nodig of uw paspoort. Ja. Yeah. Paul Gerardus Maria Kuipers. Ik vul het heel even voor u in de plek. Alles gaat goed. De ambtenaar achter de balie neemt de gegevens over van Pauls paspoort... maar heeft duidelijk niet door dat er iets mis is met de pas. Okay, de datum. Het identiteitsbewijs is al sinds september 2009 verlopen en is nooit door Paul verlengd. dat bijvoorbeeld Hoogkaterijnen, ja. dat is uh, privégrond... daar mag u geen uh, muziek voortbrengen. daar zijn ze best wel streng in. Toch worden de benodigde stempels gezet... Dit bij en de... krijgt Paul met enige zwier en zijn de... vergunning. En uw paspoort. Okay. Ja, dat is het in principe. Okay. Ik wens u veel succes. Maar ja. dan schiet de muzikale Utrechter ja. zichzelf je... in de voet. Het is, het is, geen, het is geen punt dat, dat, dat het paspoort niet meer geldig is. Oh, Ik dat, er dat wel heeft u niet kapel. tegen mij gezegd. Oké, okay, um... nee, ik dacht ik controleer het dus. Ja, je moet eigenlijk altijd uw, uh, een geldig paspoort of een ID-kaart hebben. Hè? Ja, Nu brengt wel... er enige verwarring uit achter de balie. Oké, okay. ik zal heel even vragen: Heeft u een rijbewijs? Nee, dat heb ik ook niet. Nee, hij heeft ze alle drie dus niet en moeten er allerlei hogere instanties worden geraadpleegd. Ja. Dus ik ga vragen of een van de medewerkers van het Stadswerken... of het, uh, het, het, uh, het teamhoofd heel even naar beneden komt. Pauls eigenlijk al uitgereikte muzikantenvergunning is meteen alweer van tafel... En daarmee heeft Paul een groot probleem. En midden april loopt de baan af die ik nu heb. Hij is namelijk hard op weg nogal afhankelijk te worden van die vergunning. Ja, dan wil ik wat anders gaan doen. En ik heb besloten om naast gitaarlessen ook eh, muziek eh, te maken. Op straat of optredens. En toen begreep ik dat je daarvoor een vergunning nodig hebt. En die kom ik nu ophalen als ik niet op kan treden op straat. Dan zou ik daar geen geld mee kunnen verdienen. Tenminste, niet op de legale manier. Oké, okay, ik begrijp het. Ja, ik begrijp het. Achter de schermen in het Utrechtse gemeentehuis... wordt druk overlegd over Pauls verzoek om een muzikant te vergunnen. Oké, okay. Een goede gelegenheid om uit te leggen hoe het komt... dat Paul geen geldig paspoort heeft. Daarvoor gaan we terug naar juni 2010. Als Paul zich meldt bij een andere gemeentelijke balie... die voor de paspoorten... Ja, Goedemorgen. U komt Goedemorgen. voor een aanvraag? Paspoort? Uh, ja, ik kom. Uh, kijk, dit paspoort dat ik nu heb, dat is verlopen. Uh, Ook bij de paspoortenbalie gaat alles goed... Het tot het moment dat Paul zijn vingerafdruk moet afgeven. Ja, we hebben uw pasfoto nodig en uh, uw handtekeningen en vingerafdrukken. Ja, die vingerafdruk wil ik eigenlijk niet afgeven. Die wilt u niet afgeven? Nee. Ja. Nou, ze lezen dat wij kunnen alleen een paspoort uh, voor u aanvragen met uh, de vingerafdrukken. Um, dus ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Ja. ja ik, ik kan het niet over, over mijn hart om, om, om het te doen met vingerafdruk. Ja, het heeft te maken met gewoon uh, uitsluiting van, uh, van andere mensen. Zoals het ooit begonnen de vingerafdrukken. En ik vind het allemaal eng worden als het gaat over, uh, over controle... en over uh, ja, de macht van de overheid. Dan begin ik toch te denken van nou, het is eigenlijk toch de bedoeling... dat iedereen welkom mag zijn uh, in Nederland... En ja, op dit moment wordt dat door de vingerafdrukken wel heel erg lastig gemaakt... en heel erg het systeem dichtgetimmerd dat ik op grond daarvan, zeg maar... en omdat ik christen ben, toch wil weigeren om, uh, om, dat, om dat paspoort te nemen. tot de Ja, dan kunnen we inderdaad geen aanvraag uh, voor u doen. Nee. De vingerafdruk die Paul moet afgeven... komt uiteindelijk in een grote database terecht. Tenminste, dat staat in de paspoortwet die al enige jaren in werking is... En daar zitten de grote bezwaren van Paul, vertelt hij, als hij weer buiten staat zonder paspoort. Ja, je hebt een vingerafdruk en die is bezit van iemand. En dat is in een database. Dus daar kan van alles mee gebeuren. Je kunt dat koppelen aan allerlei uh, organisaties, politieorganisaties. Uh, dat kan altijd uitgebreid worden. En wat nu zegt, nou, alleen voor bepaalde instanties mogen er in. Maar ja, stel dat er een komt die zegt, nou ja, wilders, je weet het niet. Die zegt van nou, er mogen wel meer mensen inkijken. Dan, dan begint het eng te worden. Want dan ja, wordt het soort van gebruikt van wie kunnen we nu, wie kunnen we nu eens traceren. En um, ja, is dit wel een persoon die in Nederland mag verblijven of niet? En, en, dan, dan vind ik het eng worden. Dus niet zozeer voor, voor mij dan in eerste instantie. maar gewoon voor, voor andere mensen die door dat vingerafdruk een soort van ja, bijna gevangen zitten uh, in, in regeltjes. Ja, kunt u schriftelijk uh, aangeven dat u inderdaad bezwaar maakt tegen paspoort met vingerafdruk. Ja. Geholpen door de Bali-medewerkster drie... maakt Paul Kuipers in juni 2010 een begin met een juridische procedure tegen de vingerafdruk op zijn paspoort. Ik kan ook hier een formulier Dat gaat een lange weg worden. Inmiddels is het voorjaar 2011. De zaak is nog steeds niet voorgekomen en de kleine ongemakjes van het niet hebben van een geldige identificatie zijn inmiddels hard op weg grote ongemakken te worden. Paul raakt zijn baan kwijt. En zonder paspoort wordt het lastig om nieuw werk te vinden. En een uitkering kan hij ook vergeten. Voor een uitkering heb je ook een, een geldige legitimatie nodig. Dus dat, dat zit er ook niet in. Nee. Terug naar het heden. Utrechter Paul Kuipers heeft principiële bezwaren tegen het afgeven van zijn vingerafdruk... en kreeg om die reden geen nieuw paspoort. Hij maakt daar bezwaar tegen en is verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente Utrecht omdat hij zijn baan kwijtraakt en geen uitkering kan ontvangen... vanwege het ontbreken van een geldig identificatiebewijs... wil Paul muziek gaan maken op straat. Maar daar heeft hij een vergunning voor nodig. En daar heeft hij weer een paspoort voor nodig. En omdat hij die niet heeft... gaan ze op het gemeentehuis van Utrecht ineens... Erg schichtig doen. Je ja, zult zelf met daarover in contact moeten. Allereerst worden wij naar buiten gewerkt. Ik ga daar verder niet op in, want ik kan met uh, diegene binnen. Oké. Okay. Ja? Om vervolgens op straat in een telefonische speurtocht verzeild te raken. Nou, ik sta nu buiten, ja. Ja, ja. ja ik ja. weet niet hoe het zit met een identiteitsbewijs. Hij heeft daar heb natuurlijk geen uh, niet nodig. is niet om die Jawel, met de identiteitsbewijs Dat is ook zo. En, uh, Paul Kuipers wil zonder geldig paspoort een vergunning krijgen voor straatmuzikant. De principiële vingerafdrukweigeraar raakt zijn baan kwijt... en wil met straatmuziek de kost verdienen. Dan in een actuele motie. En die heeft als titel Stop opslag biometrische gegevens in databases. En dat in een stad die zich dit voorjaar ook zelf tegen de database... voor vingerafdrukken keerde met een wel heel bijzondere motie. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik snel beginnen. In de toelichting op de motie somden de indiener de problemen op... waar principiële vingerafdrukweigeraars op stuiten... Wijgeraars waarvan de stad er inmiddels al een stuk of tien heeft. Ze krijgen geen bankrekening, ze kunnen zich niet verzekeren, ze kunnen zich niet legitimeren wat strafbaar is. En ze kunnen zich niet inschrijven in de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld ook geen uitkering aanvragen. In de motie werd de minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen... de wet zodanig aan te passen dat gestopt wordt met de opslag van biometrische gegevens... ten behoeve van reisdocumentenadministratie in enig digitaal overheidsregister en gaat over tot de orde van de dag. Dan gaan we nu verder met de stemming. En het liep goed af met die motie. De motie is aangenomen. Mede dankzij de steun van Marleen Hagen, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Utrecht. Op mijn uitnodiging is ze erbij als Paul een vergunning aanvraagt. En zichzelf de das omdoet door eerlijk te vertellen dat zijn paspoort niet meer geldig is. Ja, ik vind het heel netjes. Het is ook niet echt een reclame voor de gemeente dat ze het zelf niet ontdekt hadden. Nee, die meneer die was zo van plan om het, de, de vergunning over de balie te schuiven. Ja, Eigenlijk ah, had hij hem al. Ja, ik, ik ben benieuwd of ik zo eerlijk geweest zou zijn in zijn situatie. Maar uh... Je merkt gewoon, zeker mensen die dus al in een moeilijke situatie zitten... als je je baan kwijtraakt, Nou, als je dan ook nog een keer geen paspoort hebt... dat het dan dus dubbel moeilijk wordt. Paul Kuipers wacht buiten het gemeentehuis van Utrecht op toestemming... om zonder geldig paspoort een straatmuzikantenvergunning te krijgen. Hij is een van de tien principiële weigeraars in de stad... die hun vingerafdruk niet willen afstaan voor het paspoort... omdat die vingerafdruk in een grote database zou komen te staan. Via de mobiele telefoon is hij in onderhandeling met de ambtenaren. Was, uh, of, of het mogelijk is om een vergunning. Uh... Ambtenaren van een stad waarvan de politiek zich al tegen de database heeft gekeerd. Terwijl de landelijke politiek dat nee, voorbeeld nee, ik lijkt ik te volgen. Geweest, die die een meerderheid in de Tweede uh, Kamer keert zich inmiddels tegen de database. De politiek lijkt om en de rechtszaak die Paul heeft aangespannen tegen de gemeente vanwege het paspoort. is op de lange baan geschoven en lijkt weinig kans van slagen te hebben. Je zou kunnen zeggen. geef je verzet op. en vraag die pas toch maar aan. want de database wordt toch al afgeschaft. Dat zou de Utrechtse weigeraar heel wat lucht kunnen geven. Dan ziet de wereld er voor mij wel wat ruimer uit. Maar het blijft dan nog steeds landelijk zo. dat, dat die database. nou ja, hij is er nog niet. maar het is nog steeds geen besluit over vervallen. En voor veel andere mensen blijft de situatie dan zoals die is. En ik, ik wil niet, zeg maar, de. Ja, op die manier een rechtszaak en de media gebruiken om, om voor mezelf dan mijn paspoort te scoren. Ik denk ja, um, dat is de reden geweest dat ik hem heb geweigerd. En zolang dat beleid niet verandert, kan ik ook niet zomaar, vind ik, voor mezelf persoonlijk even een paspoort uh, vragen. Om, om, omdat ik de luxe heb om dat nog te doen en de anderen weer niet. En dan komt het eindoordeel: krijgt Paul zijn vergunning wel of niet? Ja. Nee, het is dus dat ik ja, zoiets heb, nou ja, een vergunning, oké, okay, dan wil ik me best aan houden. Maar ja, dat gaat dus niet, dus dat begrijp ik nu. Ja, dus dan moet ik het zonder vergunning doen. Dan zit er niks anders op. Ja. Tot ziens. Dag. Het is nu officieel, uh, we zijn heel vriendelijk behandeld aan de balie. Ja. We konden hem eigenlijk al meekrijgen, want die meneer achter het loket keek niet goed op, uh, ja, de, uit, uh, op de datum waarop hij nog geldig was. Ja. Volgens uh, zijn ze overleg gaan plegen... en werden we eigenlijk het gebouw uitgebonjourd. Ja. Uh, ze zouden nog bij ons komen, dat doen ze niet. En ze vertellen je nu telefonisch, het gaat niet door. Ja, precies. Ja, ze legt het wel heel goed uit. Maar ja, het, ja, het is aan een persoon gebonden. Dus je moet je kunnen legitimeren. En toen zei ik, ja, maar... Het is wel duidelijk dat ik, dat ik besta. Zeg maar. Ik ben ook aan de palen geweest. Ja, dat is ook zo. We weten ook dat je bestaat, maar toch... toch ja. Het lijkt me toch goed om nu het gemeentehuis jou dat officieel geweigerd heeft. Die vergunning om op straat muziek te mogen maken. Om korte serenade hier voor de deur van hetzelfde loket... Uh, ja. dat je heeft geweigerd om een mooie stukje te laten horen. Ik ja. zou zeggen, ga je gang. Dat is goed. Het paspoort dichterbij, Het verlopen paspoort. En uh, wij gaan even spelen. Zo bent u getuige van het eerste illegale straatconcert van paspoortweigeraar Paul Kuipers. Ik zou zeggen, als u hem tegenkomt met zijn gitaar, dan mag u wel wat kleingeld voor lappen. Morgen praat de Tweede Kamer over de opslag van vingerafdrukken. En wij blijven de lotgevallen van Paul Kuipers natuurlijk volgen. U luistert naar Dit is de Dag. Het Thijs van den Brink en Elsbet Gutteke. Almost no baai, la tirizinha, later komt njangas naar vine de verre. Latteus Ninja di sai court, da faz parte na coladeira, Nova cosa na cidade. Da mirador da da vista. Almost no baai, la tirizinha. Later confienda, sábina de ver. Latteus, Ninina di saia court. A fazer parte na coladeira, Não vai gozar nós mocidade na, na mira do último é da vista mal metido, não, não pode inspirar para não ter nada -te de conquista que a escolha Danças preto e falhas no vídeo Tomar cuidado, gêmeos ser pintinha Cabeça -se, frisal, desfitirinha Tomar cuidado, gêmeos ser pintinha Cabeça -se, frisal, desfitirinha Almoço no vai. E aí no espírito, no vizela de sabina de vera, que és menininha tá insibir, sem vaidade, sem brincadeira, não vai gozar agora que não pode, tudo tá acabado, pode não morrer. O moço não vai, estranho no espírito, no vizela de sabina de vera, que és menininha tá insibir, no sem vaidade, sem brincadeira, não vai gozar agora que não pode, Não no te acabas quando não mover Mateum te que a espiola Danças para pode no e faras Te maco idão, chamamos ser ventinha Cabeles frisão, Te ma cuidado, chamos ser vindinha de frisão, Almoço no bem, para a Tirizinha, lá da Companhanga Sabina de Vera. Lá de Deus, menininha, que de saia curto, está a fazer parte na coladeira. Não vai gozar nos mocidade, na Mirador de Bela Vista. Almoço no bem, para ir no chuvisco, movido a lá de Sabina de Vera. Que as menininhas te a exibir, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar com não pode. Tu tá acabando quando eu morrer. No outro momento, impa, não pode inspirar. Pá, não tem lata de conquista que esquelhar. Danças, preto e fadas no vídeo. Tomar cuidado, gêmeos serpentinha. Cabeças visó, desfitidinha. Tomar de cuidado, gêmeos serpentinha. Cabeças visó, desfitidinha. Tomar de cuidado, gêmeos serpentinha. Cabeças visó. Cesaria Evora met Serpentina. Boze militairen gaan komende maand demonstreren. De soldaten zijn woedend over de bezuinigingen. waarbij er 6000 mensen uit zullen vliegen. Waarschijnlijk gaan de militairen vanaf hun kazernes naar Den Haag marcheren. Ik praat erover met Arco Simons, advocaat in Amsterdam. Goedemiddag, meneer Simons. Goedemiddag. Mag militair personeel staken? Staken niet, actie voeren wel. Ja, wat is het verschil? Ja, dat is een goede vraag, want dat is niet uh, uh, neergelegd in, in, in een wet of iets dergelijks. Staken wil zeggen dat je het werk niet doet, het werk neerlegt en uh, nou ja, of de straat op gaat of thuis blijft. Actievoeren is ja, wat het zegt. Actievoeren, iets doen dat de aandacht trekt en uh, dat de aandacht op een bepaald probleem moet richten. Hm. Dus als je het maar uh, zonder de rugbaarheid aan te geven je werk niet doet, dan mag het wel. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan. Nee, want dan weiger je werk. Oh. Dat, uh, dat hè, is dan, dan, dan ook is weer als, niet. Dat is afstaking niet effectief, want niemand het merkt. Nee, daar heb je er uh, niks aan. Dat is niet uh, om die reden lichaam. Nee, nee. Maar, dat, dat, zeg maar dat naar Den Haag, marcheren vanaf, Den Haag, uh, vanaf de kazerne naar Den Haag... Uh, is dat dan wel of niet toegestaan? Dat hangt er vanaf. Um, het is in Nederland zo dat werknemers... Uh, en relatief recent ook ambtenaren het recht hebben om te staken... maar militaire ambtenaren zijn daarvan uitgezonderd. Die hebben wel het recht om een collectieve actie te voeren... maar alleen als daar uh, de operationele gereedheid van de krijgsmacht niet onder leidt. Mm -hmm. En dat zal dus de toetsen zijn of men vindt dat dat uh, verenigbaar is... met de andere taken die de militairen op dat moment hebben... en of de operationele gereedheid daardoor ja. in het geding komt of ja. niet. Ja. Dus als alle kazernes leeg zijn, dan zou je inderdaad kunnen denken... dat het met die operationele gereedheid niet erg goed meer is gesteld... Um, dan, dan zijn die militairen krijgen, hebben een andere positie dan gewone ambtenaren. Want gewone ambtenaren mogen toch wel staken? Dat is correct, inderdaad. ja. En gewone ambtenaren hebben dus tegenwoordig dezelfde positie als werknemers... maar ook dat is dus relatief nieuw. Dat is een jaar of vijf nu zo. Ja. En, en vindt u dat de wetgeving aangepast moet worden? Dat militairen dezelfde rechten moeten hebben op staking als andere ambtenaren? Nou, nee. De wetgeving is vrij recent aangepast. Het recht van militairen dat nu is vastgelegd om die actie te voeren... dat, dat staat pas een jaar of drie in de wet... Um, daarvoor deden ze het overigens ook hoor, op dezelfde manier en tot echte problemen heeft dat nooit aanleiding gegeven. Maar er is juist een, een bewust een, een, uh, een uitzondering gemaakt voor militairen vanwege hun bijzondere positie. Ja, dus het is, zit er niet erg in dat dat binnenkort aangepast gaat worden. Kunnen ze over het algemeen uit de voeten met de ruimte die ze hebben om dan toch iets van actie te voeren? Um, ja... Dat weet ik niet, dat zou u natuurlijk eigenlijk aan de militaire bonden moeten vragen. Ik ben geneigd om te denken van wel, want dat is bij een staking natuurlijk toch... Uh... In de eerste plaats de bedoeling om, actie, eh, om, om de aandacht ergens op, eh, op te richten. Ik vermoed niet dat militairen het idee zullen hebben dat als ze nou maar lang genoeg het werk neerleggen... dat de politiek of het bestuur dan tot, eh, tot andere oordelen zal komen. Ja. En verder is het zo, en dat geldt voor gewone werknemers en gewone ambtenaren ook zo... een rechter kan altijd de staking verbieden als bijvoorbeeld de openbare orde... ...in het geding komt. En je kunt je voorstellen dat dat bij militairen sneller het geval zal zijn. Dus het is helemaal niet gezegd dat als ze het algemene stakingsrechten zouden hebben... ...dat ze zo verschrikkelijk veel meer zouden kunnen doen dan ze nu kunnen. Nee, nee, nee, dat is de vraag wat ze daarmee op zouden schieten. Nou begrijp ik ook dat bijvoorbeeld militairen ingezet worden bij evenementen. Bijvoorbeeld de vierdaagse, bij grote paardenconcoursen waar ze dan dingen opbouwen. Dat zijn natuurlijk activiteiten die ze zouden kunnen staken. Waardoor die evenementen daar weer heel erg veel last van zouden hebben staken niet in de zin dat ze, hè, zoals gezegd, ze mogen niet staken. Ze zouden wel inderdaad uh, een, uh, een, een collectieve actie kunnen plannen... juist op het moment dat de Vierdaagse plaats heeft. Maar dan kom je voor de militair al vrij snel in, uh, in strijd met de bepaling... dat zo'n actie alleen maar mag als het eh, de operationele inzet van de krijgsmacht niet verstoort of belemmerd. En dan is vervolgens nog wel weer even de vraag of optreden bij de Vierdaagse... of dat nou valt onder operationele inzet van de krijgsmacht. Maar ik neem aan van wel. Ja. Ik je me af vragen, hoe zit het bij de politie? De politie, daar zit het anders mee. Die zijn dus niet uitgezonderd van het stakingsverbod. Dus de uitzondering die voor militairen is gemaakt... bij aanvaarding van het stakingsverbod, die is niet voor de politie gemaakt. Maar voor de politie geldt wel hetzelfde... Dat hun optreden eh, verboden kan worden als eh, de openbare orde daardoor gevaar loopt. En dat geldt oh ja. bijvoorbeeld hetzelfde als brandweer, ambulance, personeel. Uh, en andere mensen die, voor wie de openbare orde heel specifiek uh, ook het werkterrein is. Ja, precies, dus hun ruimte in de praktijk zal minder zijn dan van ambtenaren op het gemeentehuis bijvoorbeeld. Ja, aanzienlijk. We ja. ja. nou, hebben de militairen te maken op dit moment met een behoorlijke bezuiniging op de krijgsmacht. Uh, het water staat ze tot aan de lippen, horen we ook van de militaire bonden. Ik kan me voorstellen dat ze de, de grenzen zullen opzoeken van wat ze mogen. Dat zou ik mij ook goed kunnen voorstellen. Ja, het is, uh, het is natuurlijk een ongekende bezuiniging die is aangekondigd. Uh, die bestaat, heb ik begrepen, voor een gedeelte uit de bezuinigingen die nou eenmaal nodig zijn. Maar ook voor een gedeelte uit budgetoverschrijdingen uit het verleden die moeten worden teruggebracht. En ze hebben natuurlijk een enorm zware wissel op ze getrokken in de afgelopen periode. Uh, met onder andere Afghanistan. Om dan zo kort daarna te horen te krijgen, het kan allemaal minder. Ja, dat is een... Uh... He, zowel het bedrag als de omstandigheden waaronder, dat heeft zich uh, recent nog niet op die manier nee. voorgedaan. Nee, dus begrijpelijk wel, denk, denk ik, zult u ook vinden dat ze die acties voeren? Ja, dat is, dat is zonder meer begrijpelijk. Ja, ja. Maar... Of het iets aan de bezuinigingen gaat veranderen, dat zullen we natuurlijk moeten afwachten. Maar begrijpelijk is het zeker. Ja. Okay, goed. Nou, We gaan afwachten hoe de acties eruit gaan zien. Meneer Simons, hartelijk dank voor uw Tot toelichting. U. Goedemiddag. Tim Dahl eind van Dit is de Dag voor vandaag. Ik verwijs u naar onze website, ditistedag.nu. Daar kunt u allerlei dingen teruglezen of terugluisteren. Zometeen, Villa VPRO, Geo goedemiddag. Hallo Thijs. Wie is het te de gast? De Veren we hebben te gast uh, Joël Voordewind, in ons politieke panel. Hij is kamerlid voor uh, de ChristenUnie. En zij zitten op de WIP wat betreft de missie naar Kundu, zoals je weet. Oh ja. Maar we gaan het straks eerst hebben over Quantanamo. Uh, de Verenigde Staten hebben gevaarlijke gevangenen vrijgelaten... en juist onschuldigen vastgehouden jarenlang, waaronder een seniele oude baas. Hoe kan dat in vredesnaam? En ons politieke panel, uh, Rutte moet zich verantwoorden in de Tweede Kamer... voor een gesprek wat hij een teurentje heeft gehad... samen met Wilders, met een Zeeuw-Statenlid... dat daarna besloot om bij de verkiezingen voor, eers, voor de Eerste Kamer... op een coalitiepartij te stemmen. Hoe moeilijk gaat hij het krijgen? Maar eerst nu het nieuws met Onno de Wit. Radio 1, het NOS-journaal.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 Ook het omlaagbrengen van de staatsschuld voordert langzamer dan gedacht. Toch houdt de EU er vertrouwen in dat het met Griekenland nog goed komt. En om het 60-jarig bestaan van de televisie in Nederland te herdenken... komt TNT Post met postzegels met geluid. Wie er een speciale pen bij houdt, hoort geluidsfragmenten uit de tv-historie. Zoals de begintune van de ziekenhuisserie Medisch Centrum West uit de jaren 80. En dat is Nieuws op dit moment. ANWB ah, Verkeersinformatie met al acht files. Ik pik even de files van drie kilometer of langer eruit. De A4 Amsterdam Den Haag, bij Zoeterwoude Rijndijk 3 en de A10 West naar Zaanstad vier kilometer voor de Koentunnel. Bij Rotterdam op de A20 in de richting van Gouda... staat dus het of tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het knooppunt... 5 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO, Alice de Bruin en Ger Jochens. Hele goedemiddag. Twee minuten over half vier is het. Het is stralend weer hier in Den Haag. Want daar zitten we in de studio in Den Haag. Want dinsdag gaat het bij Villa VPRO over politiek. En Ger, waar gaan we het over hebben? Straks natuurlijk ons eigen politieke vragenuur. Welk onderwerp staat op de rol? Nou, we beginnen met het de debat van uh, Rutte uh, over zijn gesprek met CEO statenlid Wat ik zo pas bij de EO uh, vertelde. Ik ben Joost Vullings, die gaat uh, daar dat helemaal volgen voor ons. Uh, verslaggever NOS. En uh, we zijn heel benieuwd wat de lastigste vragen gaan worden. Nou, verder gaan we het hebben over de missie Kunduz. Over een geheime missie in de Sahel van Nederlandse uh, Special Forces. En we gaan het ook nog hebben over... Uh, daar gaan we het nog verder over hebben eigenlijk. In ieder geval over het IJspaleis hier in Den Haag. Want als we uit het raam kijken, dan zien we dat. Dat is het stadhuis in Den Haag. En daarover heeft Ellen van den Berg een reportage gemaakt. Die volgt de Haagse politiek eigenlijk al een jaar. En zometeen hoort u aflevering drie daarvan. En als u dan meer informatie wilt over wat wij doen... ga dan naar onze website www.vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst Quantanamo B, want onder de noemer Quantanamo Files... lekt klokkenluidersite Wikileaks sinds zondagavond informatie... over deze omstreden gevangenis, Quantanamo B. Analisten moesten de risico's van gevangenen inschatten... en hierdoor werden niet alleen onschuldige mensen opgesloten... maar kwamen ook gevaarlijke terroristen weer op vrije voeten. We spreken met terreurspecialist Bibi van Ginkel van instituut Klingendaal... over deze nieuwe Wikileaks. Mevrouw van Ginkel, goedemiddag. Goedemiddag. Dat inschatten van die risico's, hè? terrorisme risico's, dat ging dus hopeloos verkeerd. Zat er iets in die methode van het inschatten? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, er zijn verschillende documenten eigenlijk vrijgekomen. Inderdaad instructies uh, voor de uh, ondervragers van hoe ze te werk moeten gaan. Ook hoe ze de risico's moeten inschatten. En een soort van uh, checkbox of ze nou vastgehouden moesten worden, vrijgelaten moesten worden of op een soort van transfer gezet worden. Hmm. En natuurlijk de 759 rapporten van de, van de detainees die daar vast hebben gezeten. Uh, wat betreft die, die indicatoren, ja, er, schijnt, er lekt een beetje uit uh, die informatie, komt uh, naar voren dat er wel verschil van meningen waren tussen de, de mensen die op kwantanenmode ondervragingen deden en dan weer een andere instantie die daar de analyse van deed. Dus dat lijkt een beetje een twist tussen de instanties die hierover gaan. En maar wat bedoelt heeft, u met de, de indicatoren? Ja, de indicatoren die, die gaven aan waarom een bepaalde persoon uh, mogelijke risico zou kunnen zijn. Daar ja. geven ze hele rare voorbeelden. Zo is een, een bepaald horloge van het Mercasio Dat zou dan een indicator kunnen zijn van dat iemand betrokken is bij Al-Qaeda. Of hij bijvoorbeeld contacten heeft met een bepaalde, bepaalde moskee is een andere indicator. En zo liepen ze dan een checklist af. En dan uh, beoordeelden ze op dat moment of iemand dan wel of niet vastgehouden moest Wat worden. Wat is uw professionele oordeel over? Die over dit soort indicatoren, dat horloge en zo? Ja, dat, dat, is, dat is moeilijk te zeggen. Um, uh, kijk, dat, dat kan natuurlijk dat dat belangrijke indicatoren zijn. Uh, het kan natuurlijk nooit het enige zijn. Nee. Wat overigens schokkend is, want er zijn een aantal dingen... ik heb zo wat documenten nu uh, bekeken en wat uh, analyses gelezen... Uh, is niet alleen uh, dit feit, maar ook bijvoorbeeld het punt... dat um, de Britten partner waren uh, in, in, in de uh, Extraordinary Renditions-praktijken van de Amerikanen... terwijl ze al wisten dat dat tot allerlei martelingen zou leiden. Er is een, uh, een document dat aangeeft dat de Pakistanse inlichtingen... door de Amerikanen beschouwd wordt als een terroristische organisatie. Nou, dat dus zal de relaties geen goed doen. En er zijn ook documenten die aangeven dat uh, er dus velen... Uh, ...onschuldig hebben vastgezeten omdat die vooral belangrijk waren voor het vergaren van, van, van inlichtingen. Omdat ze een, een bepaald taxiritje voortdurend reden en dus waarschijnlijk veel mensen kenden. Of in een bepaalde moskee werkten. En zo is er bekend dat er een, een 89 jarige demente man is, uh, lang is vastgehouden omdat hij bepaalde telefoonnummers in zijn huis had. Nou ja. Ja, want dan, een Al Jazeera-journalist, bijvoorbeeld. Ja, want eigenlijk kun je concluderen... dat het dus allemaal een beetje willekeurig eraan toe ging en, en dat je dus inderdaad gewoon pech had... of je dan wel of niet werd vastgenomen. Zie ik dat, zie ik dat uh, goed? Nou ja, dat wel. Er worden inderdaad bepaalde documenten worden weer samengevoegd... onder de kop uh, op de verkeerde plaats of op, de, op het verkeerde tijdstip. En als je daar dus was, dan werd je meegenomen, omdat je vanwege het feit dat je wel op die plaats bent... mogelijk informatie hebt over andere belangrijke kopstukken van Al-Qaeda. En dan hopen ze natuurlijk via die informatie die mensen weer op te kunnen pakken. Ja. Ja. Het is natuurlijk heel naar dat de mensen jarenlang gevangen hebben gezeten... zonder enige goede reden. Maar iets anders is, dat is natuurlijk voor het Westen misschien een stuk enger... dat er mensen vrijgelaten zijn die levensgevaarlijk zijn. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Ja, ik, ik ben uh, zeg maar die specifieke files nog niet tegengekomen. Mm. Want uh, zoals ik al zei, het zijn 759 files. Ja. Dus daar heb je niet meteen de, de goede te pakken. Maar die zitten er inderdaad tussen. Dat is overigens geen nieuwe informatie. Dat wisten we al, mm -hmm. dat daar voorbeelden van zijn. Dus dat, ja, dat uh, schokt mij wat minder. En ja. dat dus dacht ik wel ook al wat breder in het publiek geweest. Um, maar er zijn inderdaad voorbeelden, met name in, in, in Jemen en Saoedi-Arabië weten we dat daar uh, uh, personen die vrijgelaten zijn uit Quantanamo B uh, die kant zijn opgegaan en daar weer uh, een, een verkeerde richting op zijn gegaan. Ja. Dat, dat kan, het kan even goed dat ze daarvoor onschuldig waren, maar behoorlijk geradicaliseerd zijn in de periode dat ze in Guantanamo werden vastgehouden. Maar goed, B was natuurlijk al omstreden. De gegevens die nu naar buiten komen hè, via uh, Wikileaks, dat nieuwe lek... Uh, maakt dat het nog erger of is het een bevestiging van wat we eigenlijk al een beetje wisten? Ja, het, het wordt misschien bij een nog breder publiek duidelijk hoe omstreden dit, dit is. Het zal ook de druk op Obama uh, flink toenemen... Um, om, om Quantanamo te sluiten. Hij heeft het hier natuurlijk al moeilijk mee. Ja, hij had natuurlijk de belofte gedaan... bij het aantreden als president in, in de Verenigde Staten... om binnen een jaar Quantanamo B te sluiten. Nou, inmiddels zijn we twee jaar verder... Um, dat is natuurlijk duidelijk niet gelukt en dat heeft alles te maken met de interne uh, Amerikaanse politiek. En het, het was misschien uh, wel duidelijk een, een brug te ver. Maar het kan dat het wel wat de druk opvoert, en niet alleen op de Amerikanen, maar zoals ik zei ook op de Britten die dan toch ja, behoorlijk betrokken zijn geweest uh, hierbij. En dat is natuurlijk geen, uh, geen fraai verhaal. Terwijl de Europeanen nog altijd zo met het vingertje wijzend naar de Amerikanen zeiden ja, van Hebben u zelf ook betrokken De die daar plaatsvinden. Ja. Ja, ik wil Wat u gaan u? vragen of die onschuldigen dan snel vrijkomen. Maar dat brengt me eigenlijk op de vraag: hoe weten ze? Uh, toen wisten ze niet dat, dat onschuldigen waren, gezien die indicatoren die u zo pas beschreven met het horloge. Maar nu weet men wel dat ze onschuldig zijn. Wat is er dan, dan gebeurd? Nou ja, ze, na lange ondervragingen komen ze dan toch tot een conclusie dat mensen wellicht wel die informatie hebben. Maar uh, betekent, uh, zelf nergens bij betrokken ja. zijn geweest. Um, dat, ook dat was eigenlijk al bekend, dat wisten we al. We wisten dat voor de groep, he, er zitten nu nog zo'n 172 uh, gevangenen op Guantanamo, dat daar van een groep zijn die uh, ernstig gemarteld zijn en daardoor nooit door een rechtbank veroordeeld kunnen worden... omdat het bewijs onrechtmatig is verkregen. We weten ja. ook dat er een groep zijn die onschuldig is. Er zitten van die Chinese Oeigoeren die nergens naartoe kunnen. En er zitten informanten die tevens beschermd moeten worden. Omdat je als je ze vrijlaat, dat ze uh, het risico lopen om omgelegd te worden. Yeah. Is het dan uh, dus zo, dus dat zou is het, een enorm dilemma. Zou het kunnen dat uh, nu dit allemaal naar buiten komt... Hè, wat er allemaal gebeurd is, hoe slecht mensen beoordeeld zijn... hoe slecht mensen verant, uh, behandeld zijn... dat dit als een soort recrutering gaat, gaat werken in die landen, Pakistan, et cetera? Um, nou, dat, het verhaal van dat, dat het, zeg maar de slechte PR van uh, Amerika, doordat men wel al langer wist natuurlijk hoe het eraan toe ging om Quantanamo B en niet alleen daar, uh, is altijd al een zorg geweest voor terrorismeonderzoekers uh, zoals mijn collega's en ik, omdat we weten dat vormen van radicalisering onder andere voortkomen... uit de propaganda die je kan maken van het beleid van de Amerikanen. Ja, maar nu blijkt ook dat ze die mensen helemaal niet goed konden beoordelen. Dat maakt het allemaal nog erger, Er zitten er een aantal tussen die ze wel goed beoordeeld hebben natuurlijk. En die waar dat blijkbaar verkeerd is gegaan. Het lijkt er een beetje simplistisch aan toe te gaan. De instructies voor ondervragingen... We gaan ervan uit dat de, de gevangenen die daar zitten... Uh, zelf een instructie hebben meegekregen om weerstand te bieden aan ondervragingen. Ja, En als je al, al zo van het verkeerde uitgaat, dan is bijna het einde zoek... En, en weet je dus nooit meer welke informatie juist is en welke gelogen is. Ja, En wat zullen nu de consequenties zijn, denkt u? Want u zei net, het is toch slecht nieuws ook voor Europa, voor Engeland... die er dan nu toch ook een beetje slecht uitkomt. Maar wat zal er gaan gebeuren? Of komt er nog meer is moeilijk te zeggen of er... Ja, er zal ongetwijfeld nog meer informatie zijn. We hebben het nog niet allemaal uh, gezien. Um, uh, ik zei eerder al, de druk op uh, Obama zal, zal flink verhogen. Ook intern in het, in het land zelf. Ook al heeft hij uh, de interne politiek niet mee. Maar er zijn natuurlijk allerlei belangengroepen... Uh, die nog luider de alarmbel gaan, gaan doen rinkelen. Uh, Europa, mensenrechtenorganisaties... Uh, zullen aan de bel trekken en met deze documenten uh, nog meer bewijs in handen hebben dat Amerika ofwel gemarteld heeft uh, ofwel beginselen van een eerlijk proces niet hebben uh, gerespecteerd. Um, ja, de druk op Amerika neemt wat dat betreft toe, maar of het echt tot een oplossing zal leiden, dat is de grote vraag. Nou, bedankt in ieder geval voor je uitleg. Bibi van Ginkel, en zij is van het instituut Klingendaal. En ze sprak over uh, ja, het allernieuwste wikileaks lek zo kunnen we het wel noemen. En dan zijn we nu toe aan onze serie Wonderlijke Wagenverhalen in één minuut. Pst. Één minuut. Ik wilde eigenlijk graag een kat, maar ik woonde toen nog samen met uh, mijn ex. En die was allergisch. Dus er kon gewoon geen kat komen.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 uit te sluiten. U hoort 1 Minuut gemaakt door Jennifer Patterson. Surf naar onze website om honderden andere ware falen te horen en lid te worden van de 1 Minuut Podcast. VPRO.nl/slash 1 Minuut. Who said you knew How you were gonna take it That you'd take it all That you knew my heart was not that small And how could we ever manage Carts and horses could never carry En Myra, Little Cup. En u kunt dit nummer terugluisteren op luisterpaal.nl. U luistert naar Villa Vepero en we gaan even buiten dit pand vanuit Den Haag kijken. Want daar heb je het IJspaleis, dat is het Haagse gemeentehuis. En vandaag gaan we luisteren naar deel 3 van het Haagse IJspaleis over de couleur lokaal in de Haagse Raad. Want voor het eerst sinds jaren hebben de collegepartijen, Partij van de Arbeid en VVD, het in de Haagse Raad niet meer alleen voor het zeggen. Ze verloren bij de laatste gemeenteraadsverkiezing in maart vorig jaar een groot deel van hun macht en zetels aan D66 en de PVV. Het was toch eigenlijk wel een politieke aardverschuiving. Verslaggever Ellen van den Berg observeert het een jaar lang van binnenuit. En vandaag gaat de reportage over het typisch Haagse. En aan wie kun je dat nu beter vragen dan aan raadsleden... die eerder een zetel bekleden in een gemeenteraad elders. Dat is bijvoorbeeld VVD-raadslid Frits Hoefnagel... want die zat eerder in Amsterdam. Uh, typisch Haagse is natuurlijk Haagse bluf, Haagse humor en een Haagse tongval. En die hebben natuurlijk verschillende mensen hier wel. En uh, ja, verder is Den Haag de internationale stad van vrede en recht. En je merkt dat de onderwerpen die in deze raad worden besproken... regelmatig daaraan uh, gerelateerd zijn. Neem bijvoorbeeld het feit dat we nu huisvesting uh, moeten realiseren voor uh, Eurojust... He, Europol hebben we al in uh, Den Haag. Uh, we hebben de OPCW, dat is de organisatie uh, tegen de verspreiding van chemische wapens. We hebben natuurlijk het Internationaal Criminal Court uh, in Den Haag en het Strafhof. Dus je merkt dat in deze stad het lokale ook heel vaak gerelateerd is aan het internationale. Dus het is internationaler dan in de hoofdstad Amsterdam. Ja, in Amsterdam gaat het, als het over internationaal gaat... gaat het vaak over toerisme. En hier gaat het veel meer over organisaties en mensen... die in Den Haag gevestigd zijn of wonen. Nou, het, is wel, het is wel lekker direct hier in de gemeenteraad. En dat was in Eindhoven toch wel echt minder. Ik bedoel, de debatstijl is hier wel, wel een stukje feller en een stukje directer. Bart van Kent, raadslid voor de SP... Eerder was hij dat in Eindhoven voor deze partij. Nou, je wordt toch wel gewoon heel duidelijk gezegd van... Uh, dat voorstel deugt echt niet of het, het wordt niet, het wordt niet uh, voorzichtig gebracht... maar het wordt gewoon duidelijk gezegd en ik mag dat heel graag. En ook Catharina Abels, raadslid voor de VVD in Den Haag... ziet grote verschillen met de gemeenteraad van Meppel... waar ze tot voor kort raadslid was. Wat maakt volgens haar nu die Haagse raad zo uniek? Um, wat je echt als grote verschillen toch wel zou kunnen zien, uh, vind ik zelf, um, de, de versnippering in het politieke landschap. We hebben hier natuurlijk twaalf uh, fracties, dat is echt veel. Dat het soms ook wel de debatten um, lastig uh, maakt. Ook ja, min, minder vloeit ook. Uh, Mensen reageren weinig op elkaar, vind ik zelf, vanwege de spreektijd denk ik ook dat dat eraan gelegen is. Dus iedereen zendt zijn eigen boodschap uit van dit wil ik zeggen maar... Ja, er wordt soms wat weinig uh, op elkaar gereageerd in politieke zin. Want dat debat heeft vaak al in de commissie plaatsgevonden... in plaats van in de raad, waar het in mijn beleving thuis uh, zou horen. En dat was in Meppel anders geregeld? Ja. ja, hier merk je wel heel duidelijk dat eigenlijk de kaarten al geschud zijn... in de commissiebehandeling. Daar vindt eigenlijk al een groot deel van het debat uh, plaats. En de raad is eigenlijk alleen maar gespitst op de politieke besluitvorming uh, uiteindelijk. Jeltje van, P van de PvdA... Um, u heeft ooit in een andere gemeenteraad gezeten. Welke was dat? In Vinkerveen. Vinkerveen en Waverveen om precies te zijn. Maar dat is weinig vergelijk met Den Haag. De gemeente bestaat, ik zou bijna zeggen, helaas ook niet meer. Het is nu een gemeente rond de U kan vast vertellen, van wat is nu typisch Haags? Wat maakt deze gemeenteraad anders dan andere gemeenteraad? Nou, misschien komt het ook wel doordat ik lang Kamerlid geweest ben... Dat ik soms wel... De neiging die kan men hier, dat blijkt ook vanavond weer amper onderdrukken, om zo af en toe toch ook een beetje tweede kamertje te spelen. En eerlijk gezegd vind ik dat niet zo erg. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, in, in het, hier vanavond gaat het bijvoorbeeld over het feit dat je dan een aantal dingen doet die eigenlijk meer met het stoppen van landelijk... Uh, financiële voorzieningen voor gemeentes te maken heeft... dan dat het per se met de begroting of het beleid van het college in Den Haag te maken heeft. En vindt u het wel eens jammer, tenminste dat hoor ik tot nu toe van meerdere mensen... dat in de commissie zal heel veel dingen worden besloten en bekokstoofd. Nou ja, dat is een verkeerd woord eigenlijk, maar besloten worden... En dan hier worden de kaarten zijn al geschud als de raad. Nou, dat vind ik helemaal niet. En ik vind het woord bekokst ik, ik heb u eerdere uitzendingen wel eens gehoord. En als VPRO leed, erger ik me wel eens aan... dat het altijd uh, een zeer oude manier van journalistiek bedrijven is. Want alleen als een woord bekokst heeft. We hebben het over democratie. Ik bedoel, de meerderheid van stemmen beslist. Dus een... Wat vindt u dan ouderwets eraan? Ouderwets. Nee, u zegt net, het is ouderwets journalistiek. Nee, ouderwetse VPRO-journalistiek. Ja, wat bedoelt hij dan? Ja, daar heb ik geen zin om over in te gaan. Oh. Jeltje van Nieuwhoven, raadslid voor de PvdA. Van Kent, raadslid voor de SP, denkt er heel anders over. Hij vindt dat het er in Den Haag minder democratisch aan toe gaat dan in de Raad van Eindhoven. Er wordt wel veel meer in de achterkamertjes al voorbesproken. En dat maakt het wel dat het ook wel moeilijker is soms om dingen te bereiken. Ja. Natuurlijk overleg je wel eens met elkaar, maar het was niet zo dat we allemaal precies hetzelfde moesten zeggen. En hier is het toch wel heel krampachtig af en toe. Ja, vertel eens. Nou ja, we hadden net het voorbeeld, een debat over het sluiten van een van de drie buurthuizen, het sluiten van de bibliotheken. Dank u wel, voorzitter. Op 8 maart moest ik in de krant lezen dat er een slagveld bij de buurthuizen zou gaan plaatsvinden en dat er 22 buurthuizen in de stad gesloten zouden gaan worden. Op 23 maart hoorde ik via Twitter, via de Nager FM... dat er een aantal bibliotheken in Den Haag gesloten zouden gaan worden. En als raadslid waren wij tot op dat moment nog niet op de hoogte. Mevrouw van Nieuwenhoven, daar kunt u mee over doen. En u kunt u hoofd schudden. Maar wat wij, wat, wij, eh, wat wij als raad moeten voorkomen... want we hebben een begroting vastgesteld... en in die begroting zijn een aantal bezuinigingen aangekondigd. Maar die bezuinigingen, de invulling daarvan... die horen in samenspraak met de raad te gebeuren... en niet eh, eh, in een solo optreden door dit college. Ik bedoel, er worden al buurthuizen gesloten op dit moment... terwijl de raad er nog geen woord over heeft gesproken. Dus dat is waarschijnlijk zijn de collegepartijen daar overal met elkaar eens. En hoeft de wethouder hier alleen maar te zeggen van... zo gaan we het doen. Uh, uh, uh, en gebeurt dat ook vervolgens zo. Ja, dat, is, dat is weinig democratisch. En wat ik ook echt een heel groot verschil vind... is dat uh, de gemeenteraad in uh, Den Haag veel politieker is dan uh, in Meppel. Omdat het wat politieker is, is het ook wel serieuzer. Er mag soms wel eens een beetje meer gelach worden in mijn beleving. Catharina Abels mist soms de kwinkslag in Den Haag. En hoe komt het dat juist in Den Haag naast Almere de PVV zo groot is? Maarten Brakema, sinds zeven jaar gemeenteraadsverslaggever voor AD Haagse Courant. Den Haag heeft altijd al een voedingsbodem gehad voor goede protestpartijen. Uh, ik, de, niet om direct dat verband te leggen, maar uh, de centrumdemocraten waren in Den Haag ook uh, uh, redelijk groot in het verleden. Uh, Den Haag heeft acht jaar geleden was het, uh, leefbaar Den Haag was opeens vanuit het niks met vijf zetels hier. En alsof de PVV het Haagse ongenoegen nog niet voldoende vertegenwoordigt is er ook nog een Haagse Stadspartij, Joris Wijsmuller. Het is een progressieve lokale partij... die is ontstaan uit onvrede met hoe het gemeentebestuur hier bezig was. Uh, oorspronkelijk bedoeld als luis in de pels. Maar in de loop der jaren hebben we ook veel meer ook alternatieven ingebracht... moties, amendementen, initiatiefvoorstellen... Dus we doen onszelf tekort als we ons alleen maar luizen in de pels noemen. Wij willen wat met deze stad en we vinden ook vaak dat het beleid hier vanuit het IJspaleis te weinig rekening houdt met de kennis in de stad, de kwaliteiten in de stad. Er wordt vaak grootschalig gesloopt terwijl wij uitgaan van de kwaliteit van de stad en daar willen we op voortbouwen. Dus niet eerst kapot maken en dan weer iets nieuws opbouwen. In het begin werden onze moties veel vaker verworpen omdat het dan toch vaak statements waren of hele principiële punten. En in de loop der jaren zijn we wijzer geworden. En kan je soms op uh, wat kleinere punten wel dingen binnenhalen. En uh, dus ik kan ook zeggen dat de laatste jaren... steeds meer moties van de Haagse Stadspartij uh, worden aangenomen. Heeft u dit advies ook al aan de PVV gegeven? Ja. Want moties worden per definitie niet aangenomen tot nu toe. Ja. ja, terwijl uh, soms... zijn er nogal wat. Ja, terwijl soms... Het is een hele actieve partij, de PVV. Uh, alleen... Wat dat betreft hebben jullie overeenkomst of niet? Ja, en we komen ook allebei voort uit de onvrede. Alleen, we doen daar hele andere dingen mee. Want de PVV is heel negatief, rancuneus. En wij uh, hebben de, ja, de betrokkenheid en uh, ja, de liefde voor de stad als uitgangspunt. En uh, ja, we steken dan heel vaak heel anders in. Alleen, uh, als je iets wil bereiken in de politiek... moet je ook wel bewust zijn dat je ook uiteindelijk samen met andere partijen ergens moet uh, komen. En dat uh, hangt dus ook uh, een beetje af van de toon die je aansluit of je daar komt... En de PVV uh, heeft daar op dit moment helemaal geen boodschap aan. Die wil vooral even laten horen dat ze er zijn. En de laatste die we hoorden was uh, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. En tot zover uh, deze reportage van verslaggever Ellen van den Berg... over uh, de couleur lokaal in de Haagse Gemeenteraad. Ja, zometeen het uh, panel... Politieke panels zijn hier al uh, aangeschoven. Thijs en... Niemers van Vrij Nederland en Marcia Nieuwehuis van Dagblad De Pers. En Johan Voordewind van de ChristenUnie-fractie is hier ook. Uh, Thijs, we hebben heel kort, maar even. Wat vind je nou het spannendste deze week politiek? Nou, uh, wat ik wel heel, heel leuk vind is dat debat wat op dit moment eigenlijk begonnen is over het Zeeuwse Statenlid. Wat in het torentje is geweest. Dat was eigenlijk ook een beetje het nieuws van vorige week, maar het krijgt een vervolg. Eigenlijk vanwege de absurditeit en ook je toch ziet hoe ver de regeringspartijen ja. willen gaan in die meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Uh, we praten ik zo meteen met verslaggever Joost Vullings, die volgt dat debat voor ons. Ja, zo meteen, want we gaan eerst even luisteren naar het nieuws. De Royal Wedding. Vrijdag is het zover. Het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. De NOS is erbij. Het verslaggevers in Londen. Het ja-woord, de kus en het feest.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 Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Oezicht. Is die kroket koud? Goed dat u het zegt. Over een kwartier maak ik weer nieuwe. Betroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Prius een fullnet navigatiesysteem voor maar 1 euro. Kijk voor alle businessaanbiedingen op toyota.nl De Canon EOS 60D met gratis Focus Magazine en twee fotoboeken. Kijk op fotoconijnenberg.nl